En Lionel Messi is voor drie maanden geschorst voor wedstrijden van het Argentijnse elftal. Tijdens de Copa America vorige maand noemde hij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond corrupt. Ook zei hij dat gastland Brazilië voorgetrokken werd door de bond. Messi bood zijn excuses aan, maar wordt nu toch geschorst. Ook krijgt hij een boete van 45.000 euro. De voetballer mist nu de komende vier vriendschappelijke wedstrijden van Argentinië.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 R R R